De Posthoren. Het was donker in de gelachkamer van de afspanning De Posthoren. Buiten viel een koude Novembernacht over de rukvense heide. Een reiziger, wachtend op een delegans naar Antwerpen, zette zijn koffer op de grond en knikte naar de andere reizigers en naar een gepensioneerde voerman, die in een tafeltje in de hoek zijn bier dronk. We bevinden ons in het jaar 1736. Te stil hier, sprak de reiziger verveeld. Ja, nu wel, lachte de voerman schamper. Hoezo, nu wel? Daar riekt naar een verhaal, beste man, zei de reiziger, en de ogen van de voerman schitterden. Hij stond op, warmde zijn handen even aan het haardvuur en iedereen zweeg. Het begon allemaal meer dan een jaar geleden, op 4 augustus 1735. De zomer was prachtig, en sinds het Engelse leger over de wegen naar Antwerpen was getrokken, was het nog nooit zo druk geweest. Er waren zoveel brieven te bezorgen, dat de posteljons zelfs nachts reden met een lantaarn in de hand. Ja, we hadden het goed, te goed misschien, want als het goed gaat, raakt men wel eens verveeld, en dan gebeuren er vreemde dingen. Zo ook met Hendrik Benakker, hij was een van de voermannen. Het was een goede vent uit Roosendaal en het vak werd al door zijn overgrootvader beoefend en ging van vader op zoon over. Ja, Hendrik was een bekwaam voerman en hij was altijd in voor een geintje. Op een dag was hij vertrokken bij het posthuis in Amsterdam en ging langs het zilveren hoekske naar Essen. En vanuit daar zou hij naar hier naar de posthoorn rijden en zo ging dat al jaren. In Essen hield hij stil om de vermoeide paden te laten drinken en daar raakte hij aan de praat met een andere voerman. Praten, dat kon Hendrik als de beste. En zoals gezegd, hij maakte graag een geitje. Er werd gelachen en links en rechts werd een goed bedoelde tik uitgedeeld. Maar Hendrik die kende zijn eigen krachten niet. En hij sloeg per ongeluk de ander zo hard in zijn gezicht dat de man dood neerviel. Hendrik was totaal ontredderd. En zo kwam aan een vrolijke middag een abrupt einde. Je moet vluchten, Hendrik, riepen de andere gasten Hendrik toe. Want iedereen wist dat Hendrik het niet zo bedoeld had. Het was geen kwaaie man. En zo kwam het dat Hendrik zich uit de voeten maakte. Maar de mannen van de schout, die haalden hem in en ze namen hem gevangen. En ik zeg u, als ge ooit een misdaad begaat, dan kunt je beter dood zijn dan in de handen vallen van het gerecht. De familie van de dode man maakte van de misdaad een veel grotere zonde. Hendrik was in hun ogen een bloeddostige moordenaar en de buurt zou niet veilig zijn zolang Hendrik op vrije voeten was. Geen straf zou zwaar genoeg voor hem zijn. Welke argumenten men ook tegenwierp en hoe men ook de goedheid van Hendrik belichte, het had geen zin. De rechter veroordeelde de arme Hendrik tot tien jaar tuchthuis en een levenslange verbanning uit de vrijheid Roosendaal en de heerlijkheid Nispe. Een veel te zware straf voor zo'n goede vent als Hendrik. En als die uit het gevangen zou komen, dan zou die zijn vak nooit meer uit kunnen oefenen. Ja. De oude voerman zweeg en hij staarde even in het vuur. De reizigers staden naar hem en je kon een speld horen vallen in de gelachkamer. We lieten het er natuurlijk niet bij zitten, ging de oude man verder. Als het gerecht geen gerechtigheid meer kent, dan nemen we het recht zelf in handen. En hij sloeg met zijn hand zo hard op tafel dat de bekers omvielen. Robin, de zoon van een postiljon, kwam destijds opgewonden de posthoorn binnenrennen en hij riep, Hendrik wordt op 8 november naar het tuchthuis gebracht. Dit is onze kans, mannen. We gaan hem bevrijden. Diezelfde avond ging Robin langs alle huizen in de buurt om Hendriks familie, zijn vrienden en iedereen te verzamelen hier in de posthoren. En zelden heeft het hier zo vol gezeten als op die stormachtige herfstavond. Hier beraamden wij onze plannen. Robin, die had meer informatie weten te peuteren van een loslippige wachter. Hij ging op tafel staan en vertelde dat Hendrik met een koets naar het tuchthuis in Breda zou worden gebracht. Zijn voeten werden geketend aan de banken van de koets, zodat hij niet kon ontsnappen. En bovendien werd hij begeleid door een gerechtsbode, een ondervorster en vier dienaren van justitie. ''Met z'n allen kunnen we die gemakkelijk aan,'' riep Robin, en wij stemden daar luid schreeuwend in mee. Messen en zwaarden werden omhoog gestoken en er werd extra bier geschonken. Er werd gezongen en we bedachten een overvalsplan. De idioten van het gerecht, die gingen de postbaan af en kwamen zo hier bij de posthoren uit. <laughs> en je had hun gezichten moeten zien toen Robin daar voor hem het pad versperde. Opzijkwaar, jongen, riep de koetsier, of ik stop je in de koets en daar zit een hele boze boef in. Een van de vier dienaren van justitie kwam er naar voren om de jongen een draai rond zijn oren te verkopen. Maar Robin lachte hem uit en riep, als gij mij aanraakt, dan krijg je daar spijt van. De dienaar lachte schamper en hij greep Robin bij zijn arm. Maar toen kwamen wij tevoorschijn. Zestig man sterk waren we, 61 met Robin erbij. We grepen eerst de dienaar die Robin had gepakt. En toen gaven we die anderen zo'n pak slaag dat ze de jankend vandoor gingen. We trokken de deur van de koets open en lieten de gerechtsboden en de ondervorster nog even goed schrikken, zodat zij voor het eerst in hun laie leven in looppas over de heide renden. Voor die rechtslui met hulp zouden terugkeren, sprongen we op de koets. Ik nam de leidsels, keerde de koets en zette een flinke galop in. Nog nooit heb ik zo hard over de postbaan gereden. Het hotste en botste. En iedereen die bij Hendrik in de koets was geklommen, moest zich uit alle macht vasthouden. En Zo reden wij in volle vaart naar Horendonk, naar de oude uil. Daar wachten onze handlangers en we wisten de ketens van Hendrik los te breken. We lieten de koets achter en we reden op frisse paden naar Achterbroek. En daar hebben we tot diep in de nacht gefeest. Hendrik was vrij, al moest hij wel de streek verlaten. Het besef dat hij onbedoeld een leven had genomen, drukte al zwaar genoeg op Hendrik en meer verdiende hij niet. De man staarde even genoegzaam in het vuur, draaide zich om en stak zijn beker bier omhoog. Op Hendrik, riep hij, en de gehele lachkamer gebulderde het uit. Op Hendrik en op Robin, zei de voerman, want hij is misschien de grootste held van dit verhaal. De overval heeft werkelijk plaatsgevonden. En ook de voorvader van Hendrik, Hendrik Antonissen Beenakker, heeft werkelijk bestaan. Hij was een van de tien wagenvoerders die de postdienst onderhielden tussen Zevenbergen en Antwerpen. Of het Hendrik was die in de koets geklonken zat en of de kleine Robin werkelijk de gevangenwagen staande hield, is niet met 100% zekerheid te zeggen. Daarvoor zijn de bronnen te vaag, maar hun daden getuigen van moed en betrokkenheid, eigenschappen. Die nu nog tot de verbeelding spreken.